9 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Gewapende mannen hebben in Bangladesh een restaurant bestormd... en gijzelen tientallen bezoekers. Er worden ook buitenlanders vastgehouden... maar uit welke landen die komen is niet bekend. Er zouden geen Nederlanders bij zitten. Het restaurant ligt in de diplomatenwijk van de hoofdstad Dhaka. Er is geschoten en er is met granaten gegooid. De politie staat in de buurt van het restaurant... en zou een inval voorbereiden. Brabantse en Limburgse boeren die door het noodweer van vorige week minder werk hebben... kunnen werktijdverkortingen aanvragen voor hun werknemers. Die hoeven daardoor minder te werken en de overheid betaalt mee aan het salaris. Op die manier komt het kabinet de gedupeerde boeren tegemoet. Utrecht heeft de gevaarlijkste straat van het land, meldt RTL Nieuws. Het is de Amsterdamse straatweg. Er gebeurden vorig jaar zeker 31 ernstige ongelukken waarbij 35 gewonnen vielen. Het gevaarlijkste kruispunt ligt op de grens van Rotterdam en Capelle aan de IJssel. De oprichting van een Rotterdamse school door salafistische moslims kan voorlopig doorgaan. Minister Ascher van Sociale Zaken is niet van plan de komst van de school tegen te houden, maar is wel alert. Hij houdt de organisatie achter de school scherp in de gaten, want volgens Asscher is het salafisme een stroming binnen de islam die sommige jongeren op verkeerde ideeën brengt.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 Dit was het NOS-journal. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, zie het. Met een hoofdletter Z. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomeritz. You go. Word eerste klas, hoor. Oh, ik, ik word er helemaal gewoon warm van. Ja, of zou het komen doordat er morgen Sensation is waar ik samen met uh, Dion Cindy heen ga. Ja, Sensation, een hoop over te doen. We gaan straks eventjes kijken wat er allemaal uh, onbekend is uh, gemaakt. Of wat er niet bekend is gemaakt. Dat kan allemaal. Natuurlijk uh, ook nog meer ne uh, Nederlandse nieuwtjes. Want we gaan kijken wat voor festivals zijn er dit weekend allemaal. Het weekend van 1 tot en met 3 juli. Ja... Het is zomer. Ja, toch echt waar. Als ik naar buiten kijk, dan denk ik... het lijkt wel herfst. Maar wij gaan jullie voorzien van lekkere zomerse beats. Ja, zo hoorde je ook uh, natuurlijk... Bart Isolvay met Do It Right. We gaan straks natuurlijk kijken... staat hij nog in die welbegeerde... top 10 van de chart? Heel veel nieuwe muziek. En een tweede uur. Niemand minder dan... The One himself. The one and only DJ Dion Een uur lang in de mix... En ik heb me laten vertellen dat hij een beetje op de Sensation Tour gaat. Wat dat inhoudt. Ja, misschien platen die hij verwacht op Sensation. Een paar oude klappers van je welsen die hij heeft gedigitaliseerd. Ik weet het niet. Het is een complete verrassing. Hij zou zomaar Mr. White kunnen zijn. Oh, zet dan maar gauw hier je webcam aan. Eh, uh, ja. Ik zeg, gauw door met nieuwe muziek. En ik zei het, we gaan het zomers houden. Nou, over zomers gesproken. Alex, uh, Felice, uh, Futing Nianda met Dancing Kizomba. Ja, dat is al een uh, platinum uh, plaat in het buitenland. En nu willen ze doen geloven dat wij hier in uh, Nederland er ook aan moeten gaan. Dus over een paar maandjes wordt hij misschien opgepikt als de zomerplaat. Ik vind hem lekker. Ik zeg, dit is hij met Alex Felice. Stop. Can't say no, I won't let go I just can't escape Cause I'm a straight to know Hierbij zie je het op jouw ZFM voor Jack Wins Fusion Cat Rose. Met Slave to Love. En daarvoor hoorde je BoJack oftewel Jacob van Hagen. Met 6 million. Wat een klapper eerste klas deze man. Heerlijk. En daarvoor natuurlijk die zomerplaat. Uh, Alex Felice Chasing Niyanda in Dancing Kizomba in de Cabbage Remix. Ik denk dat zomaar na de zomervakantie als iedereen terug is... Uh, uit Frankrijk, Spanje, Italië, noem het maar op. Denk van, goh, wat was dit een plaatje in de disco. En wij je het, we draaien hem nu gewoon al. Want wij hebben er een goed gevoel bij. Ja, dan dit weekend. Waar kun je heen? Welk festival moet je bij zijn geweest om maandag bij het koffiezetapparaat mee te kunnen praten? Ja, het eerste weekend van juli barst het van te gekke festivals. Ja, laten we daarom hopen dat het weer in juli beter is dan in juni. Want ja, twee, drie keer zoveel regen als normaal in de maand juni... dat is toch een beetje te veel van het goede. Ja, de voorspellingen voor dit weekend zijn niet geheel ongunstig. Het is wat fris voor de tijd van het jaar. Er zal wat wind zijn, maar er zullen ook zonnige perioden zijn. Hoe het ook zij, we moeten het ermee doen. En gelukkig helpen wegen tegen de kou. Of anders een lekker drankje. Ja, Barbershoek wel bijvoorbeeld. Hoe het ook zij, we moeten het meedoen. Dus... We gaan een dansje wagen. Ik heb hier een paar opties voor jullie. Jullie kunnen deze avond vrijdag 1 juli pitch... en zaterdag 2 juli pitch op het Cultuurpark in Westergasfabriek in Amsterdam. Ja, op de zes verschillende podia van pitch... de gashouder, de WesterTent, de WesterUnie, Tump presents transformatorhuis, het het Westergasterras en Kaap... zijn ook dit jaar de smaakmakers op het gebied van dance, beats... elektronische en crossover weer te vinden. Voor beide dagen zijn op dit moment nog tickets te kopen voor 49,5 euro ben je erbij. Ja, vandaag uh, vindt ook Wish Outdoor. Zaterdag uh, 2 juli Wish Outdoor en zondag 3 juli Wish Outdoor in Beek en Donk in Noord-Brabant. Ja, dit jaar zal het festival haar 10 editie op feestelijke wijze gaan vieren. En de verwachting is dat het meer dan 20 verschillende nationaliteiten dit gaan meebeleven. Het populaire Brabantse crossover Electronic Dance Music Festival is de afgelopen jaar flink in populariteit gegroeid in binnen- en buitenland. Tijdens de aftrap op vrijdag presenteert het festival voor het eerst een extra hardstyle area. Dus je kunt je lekker warm gaan dansen. Ja, de absolute headliner op vrijdag is Dubs. Op zaterdag biedt het festival... Uh... Tien verschillende podia met talloze musicies, muziekstijlen deze dag. Onder andere staan hier Nervo, Yellow Claw, Sander van Doorn... Dubstep, uh, Umetoskan, Adaro, B-Front, Code Black en Wild Styles achter de deks. Op zondag zijn er optredens van Guus Meeuws, Raccoon, Lil Klein en Ronnie Flex... The Dirty, Daddy's en Nielsen, maar ook zijn er DJ's geboekt zoals Face, DJ Ruud... Charlie Loy, Noise en Mental Theo. En voor alle drie de dagen zijn op dit moment nog tickets te koop. Ja, zaterdag 2 juli, Free Festival, de hardestyles op het Atlantisch strand in Almere. Free Festival trekt jaarlijks meer dan 20.000 toegewijde hardstyle, hardcore, early rave en freestyle fanaten. Die worden bediend door een leger van top artiesten. Op de affiche vind, vind je namens Miss K8, The Playa, Noise Suppressor, Mad Dog, Unexist, Outblast, Nosferatu, Radical Redemption, E-Force, Warface, Mental Theo, Korsakoff, Dark Raver en Cryptus. Er zijn nog tickets te koop voor 19,25 euro per stuk. Ja, dan het feest waar een hoop over te doen is. Sensation deze zaterdag. Ga je in het wit of ga je in het zwart? Het is in de Amsterdam Arena. Straks meer hierover. En de complete line-up. Ja, dan hebben we zaterdag 2 juli... Zomercriebels festival op het Papendorp Festivalterrein in Utrecht. Zomercriebels heeft vier stages waar je muziek IDM, EDM, House, Trance, Eclectic, Urban en Hardstyle kunt verwachten. Enkele namen uit de line-up. Chucky, Gregor Salto, Sydney Samson, Quintino, La Fuente, Tuyamo... Face DJ Root, Dina, The Party Squad, Ram, Richard Durand, Brennan... Hurt, Tatanka en ja, ook hier zijn nog kaarten koop voor... 39,50 euro per stuk exclusief fee... Ja, de keuze enorm. Dit weekend, zaterdag 2 juli, kun je ook naar Stereo Sunday Festival... en zondag 3 juli Stereo Sunday Festival in Juliana Park in Venlo. Het is het grootste gratis dance-event van Zuid-Nederland... dus je kunt je geld gewoon in je zak houden voor de drankjes. Zaterdag en zondag zijn er drie area's. DJ's als Chucky Face DJ Ruud, hij heeft het druk dit weekend. Mark with a K, Tony Jr., noise controllers, Frequencers, en ze gaan daar voor een feestje zorgen. Dan gaan we naar de zondag 3 juli Summer Park Festival op het Atlantisch strand in Almere. Ja, nauwelijks uh, bijgekomen van het Free Festival. Kun je daar naar Gregor Salto, Eric I, e, Roog, Frankie Rissado, de The Flexiken, de Vos en REOD. Tickets zijn nog te koop voor 15 euro, exclusief v. En ja, op DJ Kit uh, hebben ze nog een uh, last-minute winactie geopend. Ja, de strandfeestjes. Zaterdag hebben ze bij Barbossa in Scheveningen... de DJ Legends Sascha en Dimitri achter de deks. En er zijn nog tickets te koop. Op zondag kun je in Scheveningen terecht bij Beach Club Bliss... waar Lambians on the Beach plaats gaat vinden. De line-up bestaat uit Biggie, Samblans, Daryl Antunes, Bublish, Wev, Laris en vele anderen. In Bloemendaal zijn ik natuurlijk ook veel feestjes. Zo is er Beach Club vroeger waar... met een editie van Sex Up Coast Riders met onder andere Dina. En ja, bij Woodstock staan de DJ Scream uit uh, Engeland. Snake En Basement Sound System gewoon uit Nederland. En ja, dit is het enige evenement uit dit weekendoverzicht dat is uitverkocht. Oh! Ja, mocht je nog uh, kaartjes willen scoren... kijk dan eventjes uh, op Ticketswap. Hier is altijd nog wel een kaartje verkrijgbaar voor iemand die denkt van... oeh, er zit wat zand uh, tussen meteen. Of, uh, ja, toch... Uh, een zomerverkoudheid. Het kan zomaar gebeuren. Ja... Genoeg uh, gepraat natuurlijk. Tijd voor nieuwe muziek. Ja, Bob Sinclair was weer helemaal terug. Me terug met zijn track. Uh, Someone Who Needs Me. En daar is nu ook een hele fijn remix pakket van uitgekomen. Uh, en toch echt die Boyer remix. Oh, hij is lekker. Dampend het en stamp het hier op jouw 106.9. Dit is zie het. voor het grootste dansmulier is geopend.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 Radio en Needs Me in remix. En ja, dan gaan we eens kijken wat staat er deze week in de chart. Ja, de beatport chart uh, pakken we er even bij. En dan die wel top 10 dan. Of nummer 10 vinden we daar? Hoe kan het ook al anders? Freak like me van DJ Dion en Lee Walker in de the Fodera remix. Het origineel is nog steeds mijn favoriet. En ik verwacht er binnenkort wel weer een andere fijne remix vandaan. En dan op nummer 9. Daar vinden we Quintino en Cheatcoats met Can't Fight It of Spinning Records. Dan een andere plaats van Spinner Records, van de Jackers ...vinden we op plaats nummer 8... ...El Mariachi, samen met Jay Hardway. We gaan gewoon even vooruit. Zal het ongetwijfeld goed doen... Niet geel, mijn smaak. Een andere plaat uh, die ook niet meer smaakt is in die top 10. Ja, ik zei het vorige week al samen met Dennis. We waren erover uit dat The Rhythm of the Night. van vettelijke hand toch, ja. aan kwaliteit heeft ingeboet. Dus we gaan gauw door naar de nummer 6. Daar vinden we Headhunters met Kashmir. Met Dharma. Een echte IDM-beuker. Ook van Spinning Records. Dan zien we toch liever de nummer 5. Dennis Cruz met een nieuw life, of link wat weken in die de felbegeerde top 10. Dus dat betekent dat meer DJ's hem leuk vinden. Dan de nummer 4 slaan we even over. Want die gaan we zo meteen draaien. Op nummer 3, Daar vinden we Roadkill. EDX Ibiza Sunrise. Vinden we een partijtje lekker? Denk aan een de strandbedje. Cocktailtje in de hand. Of een verfrissend watertje. Of spin in diep uh, kun je hem halen. Ja, dan de nummer 1 van vorige week. Martin Solveig en TK Matza... met Do It Right op nummer 2. En dan keihard... Die top 10 binnengeslingerd. geslingerd. Een nieuwe nummer 1. Daar vinden we Atlas van Adriek en Mark Romboy. Op Systematic Recordings. De gave plaat. Zou het denk ik ook best goed doen op uh, Sensation. Dus misschien komt hij zometeen wel in Dion Sydney's Sensation mix terecht. Je weet het nooit. Maar wij gaan nu naar de nummer 4. Uh, en op nummer 4 vinden we deze week niemand minder dan de Nightcrawlers met Push Your Feeling On in de Aqua Zinkas bij Antoine Clamaran remix. Dit is See It tot aan 11 uur de Heatse beats met nu de Nightcrawlers.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 Kirby. Die jongen die heeft toch een jaar achter de boeg zeg. God, maar ook een platen, zeg. Hoe oud is hij nou? S nou, volgens mij 17 pas, hoor. En de wereld ligt al aan zijn voeten. Elk groot festival heeft hij al bezocht. En ja, wij zijn er ook een klein beetje fan, hoor. Dat uh... ja, ja, zeker. Ik, ha ik, ha ik had hem wel op sensation willen zien. Ja, dat had wel een klapper uh, geweest. Dat denk ik wel. Gewoon... Uh... Doen we back-to-back -back met Nicky Romero bijvoorbeeld? Nou, ik denk niet dat dat helemaal past, maar... Ja. Nee, maar dan moet je echt werken als DJ, toch? Ja. Dat uh, verwacht het, Onverwacht zeg ik dan gewoon... Uh, misschien, uh, misschien zou het leuk zijn gewoon DJ Battles, uh, want ja... Sensation, dit jaar is het uh, twee kleuren. Want we vinden Angels en Demons, dus de Angels de Wit... En de zwarte, de Demons. Dus ja, dan zou je gewoon twee keiharde DJ's tegenover elkaar kunnen ja, zitten. Dat, dat zou wel gaaf zijn. Een eentje in het zwart en een eentje in het... Moet, Dennis, uh... moeten wij hier nou alles Godzang, Godzamer, we moeten gaan moet aan notities maken, hoor. Ja, ja, ja, het, uh, notitie... Schrijf, uh, schrijf jij alles op? Ja, ja, ja, ik hou uh, mijn hele playlist en okay, alles uh, bij ja, ja, Dus uh, goed. ja, dat komt helemaal goed. Ja, want uh, komende zaterdag, ja, ik hoop dat je er al klaar voor bent. Morgen... Ik hoop dat je witte shirtje, of ja, misschien je zwarte stukje. Heb, heb jij uh, jouw uh, witte shirtje al gestreken? Ik ben toch zwart, Dennis? Nee, je gaat dit wit, man. Waar ga ik in het wit? Ja. Nee, ik ga in het zwart. Nee, je gaat dit wit. Ik ben een klein duiveltje, zegt iedereen altijd, dus... Of ga je dit wit met zwarte uh, letters? Een beetje duwpennotty uh, achter. Uh, twijfel, dat, twijfel. Dat kan allemaal. Ja, Sensation, het paradepaardje van ID&T, heeft dit jaar een afwijkende dresscode, zoals je al hoort. Ja, in deze editie is het namelijk de bedoeling dat de ene helft van de bezoekers volledig in het wit en de andere helft volledig in het zwart komt. Wat de uh, verdere bedoeling deze avond is. Ik weet het niet. Sommige mensen zeggen ja, de ene helft uh, wordt een andere ingang uh, gedaan. En dan alles uh, gaat uh, mix op het veld. Ik weet het niet, Dennis. Nee, ik weet het ook niet. Maar ik hoor wel veel mensen ook. Want heel veel mensen denken dat het gescheiden wordt. En er zijn al heel veel mensen wat klagen. Want de, de ene is het wit en zijn beste vriend gaat in zwart. Ja, even afscheid nemen. Hoe, kom, hoe komen ja. we samen? Nou ja, dat komt altijd wel weer goed hoor. Ja, ik er over nagedacht. Je zijn. krijgt een enorme verplaatsing dan. Ja, de kleur staat aangegeven op je ticket. En hou je eraan, want anders kom je gewoon keihard niet binnen. Ja, de line-up, de line-up. Ik heb hem voor je klaarstaan. staan. Want ja, om half elf trapt niemand minder dan Sam Veld af. Ja, uh. hij, hij gaat het een uurtje lang draaien. Gevolgd door Mr. White en Jax. Die gaat uh, drie kwartier gaan ze. Uh, Mr. Bezig. White, Mr. White, ben ik wel benieuwd naar. Want die is maar de afgelopen jaren best wel bevallen. Ja, ja het is meer de show die eromheen zit, vind yeah. ik zelf. Maar ja. zo, zoals hij vier jaar geleden toen de opening deed, 2011. Weet je meteen Chocolate Puma, step back, hup, recht voor zijn raap. Ja, dat was gewoon, hup, meteen een perfecte opener. Ja, maar Mr. Waard, ja, die, die pakt gewoon alles voorgeprogrammeerd. Uh, zowat. Ja, ja, het is ook de show wat jij zegt. Dan vinden we daarom uh, kwart over twaalf uh, niemand minder dan Robin Schultz. En om... Uh... Kwart over één is het de, buurt, de beurt aan David Quetta. Hij gaat uh, tot drie uur draaien. Het is een flinke set voor hem. Drie uur? Tot drie uur. Van uh, kwart over één tot drie uur. Nou, dat is een, ja, dus hij, is een beetje, hij is een beetje het main act, hè? Ja, ja, ja. Ik denk dat hij er ook genoeg voor krijgt. En dan uh, vinden we om drie uur tot uh, kwart over vier... niemand minder dan Nicky Romero... Ik had liever uh, gezegd uh, Don Diablo dan gezien. Eerder. Eerder, ja. ja. Want nu is uh, Don Diablo pas om kwart over vier. Dus of kwart over vijf. En de asseluit deze avond. Voor slechts drie kwartier staat er Yellow Claw. Ja, apart. Nou, dat moet dan een beugel worden als zij maar drie kwartier staan, uh, denk ik zo. Ja, ik denk dat het heel eclectisch wordt. Tussen trap en... Uh, nou, ik verwacht ook wel wat hardstijl. Om een beetje die mensen van Black een beetje te kittelen. Ja. Nou ja, dan heb je nog, uh, voor de mensen die de luxe kaart hebben... hebben we hebben Bollier. De... Ik, heb, ik heb net een uh, uh, remix uh, gedraaid. Uh, van uh... van uh, Bob Sinclair. Wat een plaat is dat, zeg. Ja, ja, lekker, hè? Ja, dan vinden we Hugo... Cleasy Stereo, Easton Young en Cleavage. Cleavage. Cleavage ook lekker. Uh, die maakt uh, produceert een beetje 90s. Uh, nou oké, okay. op spinning. Nou ja, ik zou zeggen van, nou zit die jongens ook, uh, geeft die ook eens een uh, Main Area uh, in plaats van ja. zo'n uh, Deluxe? vind ik jammer. Ja. En ja, ja, ik zou dan, dan is er ook nog. Er zijn nog kaarten te kopen. Gewoon via de officiële manier. De ja. luxe kaarten zijn uitverkocht. Ja, die waren deze week uitverkocht. Ja. Maar de gewone kaarten, die zijn op dit moment nog steeds te koop. Dat is uh, wel nieuw voor mij. Dat dit, is nieuw, hoor. ja. Want ja, voor kan... de mensen die uh, het nieuws uh, niet gevolgd hebben en onder een steen hebben gezeten de afgelopen dagen. Ja, er, wa er was een terreurdreiging. Uh, dat werd althans uitgegeven door uh, de veiligheidsgebeuren. Uh, want uh, de Amsterdamse driehoek van burgemeester, hoofdofficier van justitie... en hoofdcommissaris heeft besloten om extra maatregelen te treffen rondom Sensation. De aanvullende maatregelen zullen zichtbaar zijn en bezoekers zullen deze merken. De kern van de zichtbare maatregelen is dat alle bezoekers die de arena in willen... worden gefouilleerd. Dat is gewoon standaard lijkt mij, maar... dat het gebied eromheen wordt gecontroleerd... en dat er geen auto's in in onder de arena mogen komen. Daarnaast zal er een aantal onzichtbare maatregelen worden genomen... Ja, dan uh, wordt het nog verder bekend uh, gemaakt als onderdeel van de extra veiligheidsmaatregel die worden genomen rondom Danceface Sensation... Mogen bezoekers onder meer geen tassen meenemen? Dit staat te lezen in de mail die uh, afgelopen dinsdagavond is gestuurd... naar het personeel van Sensation. Tassen mogen niet naar binnen tijdens dit evenement. Dit geldt voor al het personeel en bezoekers. Het ja, mag niet, niet groter als een uh, envelop. Ja, maar wat moet je met een tas ook verder. Steek het gewoon ja. lekker in je zak. Er worden ook geen tassen bij de ingang uh, in bewaring genomen. Uitzonderingen worden gemaakt voor tasjes van envelopformaat, zoals je al zei. Dus zorg ervoor dat je gewoon in volledig uniform naar de arena komt... en beperk het aantal persoonlijke spullen dat je meeneemt. Ja, Dennis, en uh, dan is het ook van groot belang... dat je je legitimatiebewijs meeneemt. Want Don Diablo zei eerder deze avond al... iedereen wordt er keihard op gecontroleerd. Dus geen rijbewijs bij je, of geen ID-kaart, geen uh, paspoort... dan kom je gewoon niet binnen. Nou, Dit ja, is als gevolg uh, van uh, de, de extra maatregelen. Ik heb zelf uh, ID&T ook, uh, of nou ja, Sensation benaderd. Zij doen hier verder uh, geen uh, mededelingen over. Over wat er aan de hand was. En zij verklaren uh, zelf dus dat er niks aan de hand is. Nou ja, uh, laten we ervan uitgaan dat het zo is. Ik vind het een beetje vreemd als een politie gebeuren. Ja, maar ik denk ook dat ze hun gasten niet uh, bang willen maken, denk ik. Nou ja, het is toch uh, een stukje afschuiven, lijkt mij, uh, van de, de verantwoordelijkheid. Ja, maar ze zeggen ook dat de, de overheden ook hun niks vertellen hè, wat er aan de hand is. Dennis, kom op. The most leading dance event. Ja. Als jij als, uh, ergens mee betrokken bent, dan wordt jou toch wel verteld wat er aan de hand is. Ja, lijkt me wel. Als er 40.000 man gewoon naar je stadion toe komt... dan wordt er echt wel verteld van dit is aan de hand. Dat ze zeggen van nou ja... Vertel gewoon in wat voor hoek je het moet zoeken. En zorg dan dat, dat mensen eventueel tegen een gereduceerd tarief hun kaarten kunnen terugleveren. En dat mensen zelf hun keuze kunnen maken. Nu word, ja, Kijk, aan de, de dreiging ten onder gaan wil je ook natuurlijk niet. Nee. Maar de mensen moeten een keuze hebben. Ja. ja kijk, en die keuze, de enige keuze die ik nu zie is dat iedereen op Ticketswap zijn kaarten flink aan het verkopen is. Marktplaats, helemaal vol ermee. Ja. Nou ja, mensen, als jullie niet gaan. Wij vermaken ons uh, daar uh, waarschijnlijk prima. Wij gaan Meer uit. ruimte voor ons. Meer <laughs> ruimte om te dansen. Zo is het. Ik zeg, zometeen uh, Dennis, een sensation uh, set? Nee, eigenlijk gewoon echt een see-it set. Een see-it set. Oh, maar, zit daar... maar misschien wel wat sensation verrassingen. Oh, Je weet kijk, kijk, kijk, daar komt die, toch, uh, die welbekende avond uit de mouw. Kijk, kijk. Ik, uh, ik heb nog een sensatie uh, uit Engeland. Okay. Uh, met een uh, Nederlandse twist. Patrick Hagenaar's remix van uh, Don't Be Shy... Ik zeg, we doen er gewoon nog eventjes in. Tot het weer even keer van 10 uur, maar nu eerst. Patrick Hagenaar.